Goedendag allemaal, um, ik zit hier een beetje met zweethandjes, want uh, vandaag is Tom er niet. Uh, Dirk was er natuurlijk ook al niet, maar Tom wegens familieomstandigheden, dus uh, ik heb wat bij elkaar gescharreld. Um, ik hoop dat jullie uh, mij bijstaan um, en misschien ook wel een appje willen bespreken. Uh, dat zou heel fijn zijn. Ik ga proberen wat te vullen. Waar ik mee ga beginnen is vragen uit de... Uh, uit de, wat is dat? Uit, de, uit de mails. Nou, daar heb ik niks van gekregen. Niet van Dirk, niet van Tom. Dus ik neem aan dat er geen vragen zijn. Dat is mooi. Want dan kunnen we door naar het volgende punt. Namelijk het bespreken van de apjes. Welke apjes gaan we bespreken? Nou, ik zei het al. Ik heb even snel bij elkaar gescharreld wat apjes. En um, ik hoop dat, uh, dat het wat wordt. Ehm... Um, een aantal die ik wil gaan bespreken is, nou, de eerste waar ik mee begin is PocketShare. Uh, misschien eventjes VO-timer, one-tap mail, a home icon en dat was er volgens mij nog één. Maar als er iemand is die uh, graag een appje wil bespreken, uh, wees dan zo vrij en uh, stel het voor. Ik laat even de uh, microfoon los. Wat appjes betreft, ik heb toevallig vanmorgen een aardige uh, gehad, alleen uh, ik ben er nog niet helemaal uit hoe het werkt. En het is een appje dat alleen maar uh, aardig is in een bepaald gebied. Het is namelijk het appje Uit in de Heuvelrug en die heeft een aantal uh, wandelroutes met allerlei informatie erbij, ook met audiofijltjes. Uh, het, het ziet er heel aardig uit, moet ik zeggen. Dus ik wil wel Iets over vertellen, zo, maar eh, nogmaals, ik heb hem nog niet echt helemaal goed uitgeprobeerd. En bovendien werkt hij natuurlijk alleen maar. Heel fijn, Ruud, dat zou uh, fijn zijn als jij dat uh, wilde spreken. Zal ik er eerst eentje doen? Dat is een vast een korte. Dan heb je heel korte tijd om ook eventjes te kijken. Dat jij als tweede aan de beurt bent, is dat een uh, goed voorstel? En prima, is goed. Zijn er nog meer mensen die een appje hebben, een leuk appje hebben, en daarin thuis zijn en daar iets over willen vertellen, toevallig? Uh ik hoop dat je het doet. Heeft iemand gekeken naar de vakantiebieb? Want ik kan er geen toon. De vakantiebieb, volgens mij hebben wij die twee weken geleden besproken. Tom heeft er volgens mij naar gekeken of ik, dat weet ik niet eens meer. Maar die was niet echt toegankelijk. Nou, hij heeft dan een update gehad en nou is hij helemaal niet meer toegankelijk. Dat is het niet echt, kun je Alwin, heb je niet toevallig een ander leuk appje dat je wil bespreken? Heb ik niet over nagedacht nog, hè? Uh, zo gauw zou ik er geen weten. Maar ik zal even... Nou, ik geef je wat tijd. Uh, ik ga dadelijk beginnen. Daarna uh, Ruud. Um, Astrid, ik weet niet of jij nog uh, wat... Uh, kijken of jij uh, te horen bent. Niet? Oké, okay, dan ga ik uh, van start... Uh, het allereerste apje zal een kort apje zijn. En uh, het is ook een heel simpel apje. Oh, ik ga beginnen met... Um, Pocket Share. Op zijn Engels geschreven, dus P-O-C-K-E-T-S-H-A-R-E. -E. Nou, het is uh, ik heb ik heb niet een heel interessant of wat dan ook uh, apje, maar hij is wel simpel doorheen te lopen. Ik dacht, nou ja, hij zit al zo lang op mijn iPad dat ik dacht van nou, laat ik die eens eventjes pakken. Um, wat is het? Het is een... Een appje waarop staat: van Oké, okay, welke apps heb ik allemaal en dat je die zou willen delen. Nou, ik sta aan het beginscherm. Negatieve knop. Negatieve knop. Nou, ik kan niet of ze staan wat hij zegt hier. Negatiever knop. Negatieve knop. Maar het is de instellingen knop. Als ik daarop dubbel tik. Sound effects. sound effects. Vind ik eigenlijk alleen maar een schakelknop voor sound effects. Dus niet klop. Klop. veel bijzonders. Ik ga weer even naar de dan-knop. En ik ben weer tien, in het begin. Negen, tien, e negen. Uh, wat ik raar vind, dit is een iphone appje En ik heb hier een iPad vast. En ik heb hem in de uh, portrait, oftewel in de verticale stand staan. En ik moet in de horizontale... Uh, Breedte vegen, dat is een beetje raar. De vegen is net andersom dan dat je zou verwachten, zeg maar. Dus in plaats van dat ik van links naar rechts veeg om er doorheen te lopen... ...veeg ik nu koptekst. van beneden naar boven. Ik weet niet of dat met mijn iPad te maken heeft... ...maar dat doet hij in ieder geval. Ik sta nu op de koptekst, daar heet Your Apps, oftewel Jouw Apps. Check-it-item. De check-it-item, oftewel een knop... Uh, ...waar ik al mijn appjes kan... Uh, aanvinken of afvinken. Dat kan ik in één keer doen. Ik loop Search even verder. Dan heb ik de Search App Store. Dat is de zoekenveld. En daar uh, kan ik, als ik een bepaald appje zoek, kan ik daar natuurlijk een appje invullen. Nou, ik ga eens even door mijn appjes heen lopen. 360 panorama met 12 bluetooth dus komt dat citrix kraton, om? link. Nou, ik pak eventjes cloud om. Uh, die zou ik willen aanvinken dat ik die wil delen. Standaard. Ik schuif even met mijn uh, vinger van links naar rechts, wat eigenlijk volgens mij de beweging is van omhoog omlaag. Standaard. Dan hoor ik delete en standaard. Als ik hem op Niet. delete doe, dan gaat hij weg uit het rijtje. Als ik standaard standaard hou en ik dubbeltik hem. Geselecteerd. Gaat om. Gaat dan wordt om. hij geselecteerd. Ik loop eventjes door. Citrix heeft gezegd. Ik drop het op, toch? Je hebt ook ieder. Nou, laat ik ze Dropbox op. Je hebt gezelen. niet. Standaard. Ik dubbel klik meer. Nou, dan dropbox. heb ik er twee geselecteerd. En vervolgens uh, zitten er onderin een aantal knoppen. Uh, linkjes zitten in. onderin. Zitten Twitter. Dus ik kan uh, deze appjes twitteren. 208 van zitten ook. Daarnaast zit de Facebook. Daar kan ik de Facebook op, op de Facebook plaatsen. 76 e mail Knop. En ik kan het e-mailen. Action, press En ik kan, het, uh, ik kan een action uitvoeren. 76 e-mail, knop. Dat is een beetje naar. Ik pak even de e-mail. 76 e-mail. To abs 19 druk, knop. 76 e-mail. Wat hij doet, 76, doet is nu uh, de, apps, een e-mail 79, openen. Knop. Hoofdletter. Oh ja. Hier is zo'n abs 19 druk. Press knop. Tekstveld. Waar ik een aanveld in kan vullen en uh, vervolgens. Slecht blink. Winkel in dat onderwerp, hoofdtekstbericht. Staat er in het hoofdtekstbericht, zie je, een, uh, dan zie je de, eigenlijk de appjes die ik uh, heb geselecteerd. En er zit een link bij View on App Store. Dus zo kan ik hem doorsturen. Nou, ik ga hem annuleren. Krijs. Annuleer no. attentie, verwijder concept, verwijder concept. Uh, dat was eigenlijk uh, het simpel delen van appjes. Nou, je hebt het niet echt nodig, want je kunt vanuit de App Store natuurlijk ook delen. Uh, maar uh, ja, dat is een appje die toevallig op mijn iPad stond en die ik er nu dus weer bij deze af kan laten. Oké, okay, uh, misschien zijn er vragen. Uh, ik laat uh, even de microfoon los. Mooi, dan uh, laat ik het woord aan Ruud. Als Ruud zo vrij is om het over te nemen, graag. Dankjewel. Ja hoor, nou, sorry voor dit gerommel, maar ik moet even die microfoon uh, goed neerzetten. Uh, ik, toevallig werd ik van de week via de krant, denk ik, uh, gewezen op een, uh, een toeristisch appje uit in de Heuvelrug. Um, ik woon hier aan de rand van de Utrechtse heuvelrug. Uh, maar die heuvelrug is nogal groot. En het is een prachtig natuurgebied. Enfin, ik neem aan dat iedereen dat wel weet. Uh, ecologische hoofdstructuur, om in politieke termen te spreken. Dus wij hebben hier in de gemeenteraad, uh, hebben wij het daar nog wel eens over. Want er zijn allerlei projecten, natuurprojecten. Uh, en bouw van ecoducten en al dat soort zaken meer. Maar je kunt er prachtig wouden. ...wandelen en recreëren en uh, men heeft uh, een appje gemaakt met een aantal routes die je kunt wandelen... Of fietsen of uh, met de auto geloof ik zelfs. Nou heb ik hem inderdaad vanmorgen pas binnengehaald. Uh, ik uh, ben natuurlijk nog niet in dat gebied geweest. Want uh, ik zou hier in de Soesterduinen, uh, daar ligt een wandeling, die zit hier ook in. Uh, dat ga ik maandag doen. Dus uh, misschien uh, kan ik er volgende week nog iets meer over vertellen. Maar de aardigheid is, hij lijkt redelijk toegankelijk, hoewel er uh, zo nu en dan wel sprake is van een kaart. Maar ik denk niet dat je hem echt nodig hebt. Ik denk dat je hem uh, uh, gewoon kunt gebruiken en misschien met een andere navigatie app als dat uh, nodig is, dat zullen we dan wel merken. En in elk geval, uh, er zit heel veel informatie in. De routes uh, die er zijn, die moet je van tevoren uh, op je iPhone zetten. Uh, dat zegt de app ook, want het enige, je hebt geen internetverbinding nodig. Je, het enige wat je nodig hebt is uh, gps. En onderweg vertelt dat ding dus uh, allerlei bijzonderheden over uh, die natuur. Ik heb er nu... Eén route inzitten, namelijk de blauwe paaltjesroute in de Soesterduinen. En ik zeg, dan ga ik maandag met mensen wandelen. En dan ga ik dat ding er eens bij zetten. Eens kijken wat hij allemaal doet. Ja, ik, van uh, ik, ga even, ik zal hem even starten. Heuvelrug Heuvelrug heet hij. Je vindt hem ook gewoon door Heuvelrug in de App Store in te tikken. Hallo, zijn we er? Kiesroute. Oh ja. Het begint met een infoknop. Nou, ik uh, zal hem eens even aantikken. Informatie, context, uitlogo, Utrechtse Heuvelrug. Utrechtse Heuvelrug, zo. Ontdek met uit in de Heuvelrug, de mooiste plekjes in de regio Utrechtse Heuvelrug. De interactieve kaart op je telefoon zorgt ervoor dat je niet verdwaalt. Je hebt tijdens de route geen internetverbinding nodig, alleen gps. Je hebt wel internetverbinding nodig om de interactieve kaart te downloaden. Hoe werkt het? Hoe werkt het? Opzommingsteken. Kies en route, kies aan route. Opzommingsteken. Download deze op je telefoon. Doe dit voordat je vertrekt, want niet in elk natuurgebied is een even goede internetdekking. Opzommingsteken. In het gebied aangekomen open je de route op het tabblad Mijn Routes. Opzommingsteken. De app speelt automatisch luisterfragmenten af op bepaalde GPS-coördinaten. Zet het geluid van je smartphone dus aan. Symbolen op de kaart. Icon 1 at 2x.png Ja, nou daar hebben we natuurlijk niks aan. De Ehm, um, ga hier even uit. ga hier even uit. Hoe werkt het? Nou, hoe werkt het? ik met uit in de Zo. Kies route. Info. Knop. Oké, okay, dan zitten we dus weer op die info-knop. Kies route. Kies route. Uitrogo. Knop. Quintolojen. Deze rustgevende wandeltocht biedt prachtige vergezichten. Kwintelooienmel. Looyen nou. een oude zandafgraving en Soesterduinen in nou. samenwerking met Waterbedrijf Vietens bieden we een wandeling aan in het prachtige natuurgebied. Die staat er dus in als ik die nou eens even Ik speelt een belangrijke. Hou eens op. Even kijken of ik deze zo nu kan aantikken. Verdraait dat Soester, gaat. Kiestloot Soesterduinen In samenwerking met Waterbedrijf ja. informatie. Startknop. Route informatie. Hoe kom ik bij het startpunt? Hoe kom ik bij het startpunt? Als je dat aantikt, dan uh, kom je in Google Maps en daar heb ik absoluut geen verstand van. Ik neem aan dat dat ook niet echt heel toegankelijk is. Download eerst de route en kies vervolgens een optie om naar het startpunt te navigeren. Oké. Okay. Uh, nou, die route heb ik gedownload, dus even kijken hoor. Startknop. Die startknop zal ik eens even doen. U bent niet in de buurt van het startpunt. Ja, u bent niet in de buurt van het startpunt. Nee, dat ligt hier een kilometer of twee vandaan. Bekijk het gebied. Bekijk het gebied. Ik neem aan dat we dan ook een kaartje krijgen. Navigeer naar het gebied. Bekijk het gebied. Maar misschien toch. Ik ga het toch gebied. even doen. Nee. Oh ja, ja, wacht even. Lijst knop. Nee. Lijst Knoplijst. Soesterduinen. Uitlogo. Startpunt. De lange duinen. Welkom in het waterweergebied en natuurgebied Soesterduinen. Boven de grond een mooi natuurgebied met unieke stuifduinen en onder je voeten een belangrijke bron voor fietsen om de inwoners van de regio Utrecht van lekker drinkwater te voorzien. Nou, dit is kennelijk het eerste uh, uh, uh, punt van die route. Het aardige is, dus ik hier nou dubbel tik. Tenminste, Ruwenberken. Uh, Welkom in het waterwinkel. Ja? Soesterduinen. Soestkaart. Dan krijg ik een, een kaartknop. Nou ja, dan krijg je natuurlijk een grafische voorstelling, maar dan krijg ik een playknop. En dan krijg ik dit. Welkom in het waterwindgebied en natuurgebied de Soesterduinen. Boven de grond een mooi natuurgebied met unieke stuiftuinen. En onder je voeten een belangrijke rol nou voor ja, Dezelfde tekst die ik heb laten horen, alleen dan een echte meneer die het uh, voorleest. Dus uh, ja, ik weet niet uh, uh, of dit alleen maar uh, of er alleen maar tekst in die audiofoutjes zit. Dan voegt het niet zo gek veel toe, want wij hebben al spraak, maar uh, ja, hebben dat niet, dus die vinden dat misschien wel wel eens leuk. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er ook uh, natuurgeluiden in zitten. Ik heb ze nog niet ontdekt, maar het zou kunnen. Ja, nou, nogmaals, of hij gaat werken uh, en, en of we er wat aan hebben uh, qua navigatie en dergelijke, dat weet ik niet. Maar ik vind het een, uh, ik vind het een aardig hebje. Het is een leuk initiatief uh, en het is natuurlijk uh, sowieso de moeite waard uh, om in dat gebied is, uh, te gaan wandelen. Nou, uh, als er nog vragen zijn hoor ik het wel, maar ik uh, laat het hier even bij. Even kijken of ik hier weer uitkom. Ruud, ik fiets daar de laatste tijd nog wel eens. Zijn er ook fietsroutes en? Uh, waar kan ik die dan downloaden via deze app? Dat weet ik nog niet. Uh, maar volgens mij zitten er wel fietsroutes op. En. Bij al die routes uh, zit een knop download, dus uh, je kunt ze, uh, ik weet niet waar ze vandaan komen, ik denk van uh, uh, het projectbureau Hart van Heuvelrug. Dat is uh, ja, een overkoepelende club hier die een groot aantal natuurorganisaties, landbouworganisaties en allerlei andere clubs die met dat gebied te maken hebben uh, samenbindt. Uh, en die geeft dit volgens mij uit. Uh, dus van hun site zal het wel afkomen, neem ik aan. Maar goed, uh, uh, nogmaals: er zit uh, bij elke uh, route zit een knop download. Dus dan haal je hem zo binnen. Ik ga hem halen en ik ga ook eens proberen. Je hoort het nog. Dankjewel, Ruud. En uh, uh, even kijken, Piet was het geloof ik. Ja. Als jullie uh, volgende week wat meer weten, dan hoor ik graag uh, daar iets over terug. Um, Astrid, jij was tussendoor wat aan het vertellen, maar je had geen geluid. Dus misschien kan je dat nu even vertellen. Ja, ik was aan het vertellen dat ik in de iAsk een vraag had gesteld of een uh, van jullie tweeën uh, de app dichtbij mobiel zou willen bespreken. Omdat ik denk dat dat voor een aantal mensen wel een leuke app is. Maar ja, dat, en Tom die heeft mij woensdag gebeld en die zei ja dat ga ik doen. Maar ja, die is er nou niet, dus dan wordt het een beetje een probleem. Ik snap, ik snap het niet, want ik heb het aan IAS gestuurd en aan jullie allebei gericht. Dus uh, ik weet niet hoe dat komt dat je die niet hebt gezien. Maar goed, je hebt hem kennelijk niet gezien, dat is jammer. Nee, Astrid, dat klopt. Uh, Tom zou hem ook doen, want wij bespreken zeg maar, aan het begin van de week bespreken we een klein beetje van wie wat waar doet. Uh, en hij zou dat ook gewoon doen, maar uh, in, ja, wat ik al zei, uh, door uh, familieomstandigheden... Ja, was het uh, standtapé, zeg maar, dat het gewoon niet ging. Um, dus is er nu, zeg maar, een, een uh, ja, hoe noem je dat? Een, ja, nou zijn we dus bezig om dat anders te doen. Maar die uh, mobiel, dichtbij de mobiel, gaat hij zeker doen. En dat zal dan, denk ik, volgende week zijn. Dus u bent zeker niet vergeten. Wat betreft de mail naar IASK. Uh, Derk en Tom krijgen die binnen. Uh, ik ben daar niet, uh, nog niet, zeg maar... Uh, ik ben nog niet degene die daar iets van ontvangt, dat moet nog geregeld worden. Maar dat komt vast ook wel in orde, maar uh, dan weet je een beetje hoe het in elkaar steekt. Oké, okay, Alwien, heb je al een beetje rondgesnuffeld? Is er al wat? En dan ga ik, uh, als jij iets hebt, dan uh, ga ik nu nog weer eentje doen. En daarna kan je dan uh, iets doen als je wat hebt. Ik laat even los om te horen. Wat denk je van 24 Kitchen? Okay, Volgens mij is die al eerder besproken. En ik weet dat er toen een update was. Daar hebben we het geloof ik ook weer twee weken geleden over gehad. Dat hij eerst weer niet de downloads van die uh, recepten deed en nu weer wel. Dus heb je misschien een ander? Oké, okay, ik laat even de tijd wat het is. Um, ik ga beginnen met de volgende app. Um, eigenlijk maak ik daar maar even een verzameling van apps van. Um, wat mij van de week werd gevraagd is of het mogelijk was zeg maar, om een, uh, uh, een appje te hebben die bijvoorbeeld een directe telefoonnummer of wat dan ook direct op jouw, uh, op jouw scherm neerzet. Nou, er zijn een aantal uh, appjes die dat kunnen doen en voor verschillende onderdelen. Dus ik heb er een paar uitgezocht. Wat kiezen? Oh ik uh, begin denk ik maar eens even met Musicon. M ja, uh, m u s, -S i CON. en wat doet hij? Uh, hij maakt een... Uh, je hebt een favoriet nummer bijvoorbeeld, dat wil je onder een icoon zetten en dat wil je op je, uh, een van je beginschermen neerzetten. Nou, ik ga er even doorheen lopen, want dit is een voorbeeld van eigenlijk hoe al die apps een beetje werken. Dat gaat namelijk uh, door middel van een bookmarklet. En uh, ik ga even de microfoon vastzetten om te starten. Als ik begin bij het beginscherm, uh, daar staat eigenlijk een soort stappenplan uh, hij begint met een mus icon ADD button. No. een ADD-button, oftewel een add-button. No. Hier is visueel op te zien dat daarop staat choose a song van je, van je iPod. Uh, vervolgens krijg ik vier stappen. Stap no. 1, e tap 2, stap e 3, stap e 4. En in die vier stappen benoemt hij eigenlijk hoe je dat uitvoert. Nou, in stap 1 ga je een song uitkiezen of een muziekje uitkiezen. 2. In 2 ga je de icoon aanpassen. 3. 1. En in 3 word je doorgestuurd naar de website. Dat is dat het verhaal van de boekmarktleds. En in 4. Open je een nieuw icon en uh, dan speelt het muziekje zich af. Nou, welke knop moet je hier hebben? Je moet... De, de ADDD-button moet je hebben, de app-button. Daar tik je op. Vervolgens kom ik in een nieuw scherm uh, waar ik kan kiezen welk muziekje ik er... Uh, onder het icoontje wil zetten. Ik loop er even door. Ik heb een cancelknop. Een zoekveld. zit hij nou, Hanging onder telefoon. Nou, hanging onder telefoon. Oftewel hanging onder telefoon. Laat ik hier pakken. Ik dubbeltik erop. En vervolgens kom ik in een nieuw scherm. Ik heb weer een terugknop waar die nu op staat. Dus ik heb een context. Geen image knop. Er staat hier dat ik de image kan uh, veranderen, oftewel het plaatje kan veranderen. Uh, standaard is dat een muzieknootje. Nou, ik zal hem even voor de zekerheid doen. Fotos, context. Hij stuurt me door naar de fotorol. Dan moet je natuurlijk weer toestemming geven dat hij daarin mag uh, gluren. Die, camera roll. Camera roll. Ik Fotos, kies maar gewoon even een plaatje. Foto, 12, Ja, uh, die, heb. On. Rechts onderin knop. Rechtsonderin zit een Choose knop. Ik dubbeltik erop. En het icoon is nu aangepast. Change image Change image. Dan heb ik het nummertje 1, daar staat de name. Oftewel de naam. Dan hoor je dat het nummer muzieknummer hanging aan de telefoon is. Image. Image. En de knop, dat is het plaatje. Change image. En onderin zit weer een knop die heet Change Image. En ja, dat is een beetje verwarrend, want die rechtsbovenin heet ook Change Image. Maar dat is eigenlijk de Add Icon uh, knop die je moet hebben. Dus daarop. Vervolgens stuurt hij me door naar een website. Hallo, en uh, dit is eigenlijk hoe je al die... Uh, hij, hij maakt hier gebruik van bookmarklets. Ik weet niet of een van jullie daar ooit wel eens mee bezig is geweest. Maar een bookmarklet... Um, is een soort uh, ja, bladwijze maken met een uh, stukje JavaScript eronder. En um, wat ik nu ga doen is eigenlijk, ik zit in de Safari browser en ik loop naar de hulpapps knop. Hulp knop. Nou, bij de iPad zit dat bovenin, bij de iPhone zit dat onderin hè. Ik dubbeltik erop. Knop. Ik loop hier doorheen. Ik hoor daar, voeg toe aan beginscherm. Ik dubbeltik daarop. Textveld. Er staat hier dat ik de tekst mag aanpassen. Ik noem hem even anders. ik. Of letter. Ik noem hem Blondie. Was het blondie die hem gezongen heeft? Dat weet ik niet eens meer. Volgens mij. Nee. Voeg toe, Begin tekst. toe. Als ik een veeg terugdoe vanuit de schrijf, Vanuit waar ik net het Titel heb ingevoerd, dan vind ik de voeg toe knop. En knop. ik vind een annuleer knop. Ik ga begin voor de voeg, voeg toe, toe knop, nee. ik dubbeltik. Thuisknop. knop, Agenaarien van 11. En vervolgens wordt de icon aan, aan mijn begin, of in dit geval aan mijn zesde scherm toegevoegd. Ik ga er even op staan. Je hoort dat die blondie heet, ik dubbeltik erop. Dat is die. de music is non-playing in zo'n Oké. Okay. No, Oké. Okay. Knop. We, we Oké. Okay, en hij gaat direct afspelen. No, no, af. Het rare is dat ik hem niet zomaar stop kan zetten. Ik ben even naar muziek gegaan en ik heb hem daar stop gezet. Uh, maar dit is hoe hij direct afspeelt. Dan... Hebben we zo'nzelfde soort idee en dat is dan niet voor muziekjes eronder zetten, maar dat is dan voor mail. Een mail eronder te zetten, een mail rechts eronder te zetten. Dat heet OneTapMail. dat is 1-t-a-p-m-a-i-l. Even zoeken. Zoekveld, bereid. 1-tapmail, beste zoekheids, 1-tapmail, alle contacten Fouten. Blok. Oké, okay. uh, er staan hier nogal wat knoppen op, ik loop er eventjes doorheen. Uh, Contact iPad knop, dat is de allereerste knop. Die moeten we eigenlijk hebben, dus daar komen we zo op terug. Is de, it, no nou, no. Dit is de koptekst, dit is a love, a love of als je het leuk vindt de app, dan kan je daar wat over zeggen, daar doen we niks mee e-mailadres, tekstveld. Ik kan ook handmatig een e-mailadres toevoegen. Dit is de icon. Dit is eigenlijk het uiteindelijke resultaat. En voor de rest zit er eigenlijk wat voor soort plaatje je erbij wil hebben. Niet zo interessant. Ik ga direct naar contact. contact. Met andere woorden, ik ga gebruik maken van de contactenlijst in plaats van handmatig een e-mailadres in te voeren. Ik dubbel op deze dingen. Ik kom direct in de contacten terecht. Ik ga hier doorheen. Ik loop er even doorheen. Bartje Utrecht. Totdat ik uh, eentje vind die ik eronder wil zetten. Ik pak Bartje Mees Utrecht. Ik dubbel tik daarop. Contactzender. Contact ik weet Alle niet. Contacten nou, die. Komt dan, komt, komt, komt, Oké. komt, komt, komt, komt, komt, komt, komt, komt, je komt, komt, komt, komt, Oké. Oké. komt, komt, Oké. komt, komt, komt, komt, Oké. komt, komt, komt, komt, komt, komt, komt, komt, en vervolgens kan ik direct naar create icon, oftewel naar uh, maak de knop, ik dubbeltik daarop. Net als bij de musicon, kom ik weer in een e-mail, uh, op, een, nee, email op een website terecht. Eigenlijk weer hetzelfde idee, ik moet hier weer een boek aanmaken, dus ik ga hier doorheen totdat ik hulp apps hoor. Daar dubbeltik ik op. Mail. Ik veeg daar doorheen totdat ik hoor. Voeg toe aan beginscherm. Ik dubbeltik daarop. Tekstveld beweegbaar. Mag maar in. Ik mag weer het tekstveld aanpassen. Spatie. En vervolgens geef ik een veeg van rechts naar links. Tekstveld. Voeg toe. Beginscherm. Voeg toe. En ik dubbeltik daarop. Taarsknop. En vervolgens is er een icoontje terechtgekomen op mijn, een van mijn schermen. En als ik daarop dubbeltik. Wat met je? vond Nieuw bericht. Open die, die, direct een e-mailadres met uh, de AAN. In de AAN staat direct het wat, wat uh, e-mailadres oh, nee. van wat ik hierbij heb ingevuld. Verwijder concept. Thuisknop. Oké. Okay. Okay. Ik ga zo verder met een, een derde die veel meer functies heeft. Maar ik laat even los om te kijken of er nog vragen zijn. Oké, okay, dan ga ik verder met de, de derde, die eigenlijk hetzelfde principe heeft, maar die heeft een aantal dingetjes in één. En ik heb hem nog niet helemaal goed kunnen bekijken, maar um, voor een groot deel wel. Even kijken, die heet... Leverend. Bij lesttyping, beginscherm, in het zoekveld. Die heet... Beste ziet er resultaat. De uh, home icon. De toegankelijke tijd. PVP. PVP. Home icon. Geselecteerd. Home icon. Settings. PVP. Oftewel. Uh, A-H-O-M van Marines. E i c o m en die heeft uh, eigenlijk hetzelfde principe als die twee appjes hiervoor. Je kunt dus weer een uh, icoontje aanmaken op een van de beginschermen om direct toegang tot iets te hebben. Deze heeft wat meer functies, oftewel die, je kan iets meer onder die uh, knoppen stoppen. Uh, je hebt meer keuzes. Is Allereerst is er linksboven in een settingsknop. Knop. Een informatieknop die hij niet goed benoemt, hij noemt hem alleen maar knop. knop. De derde knop is het uh, icoontje. Oh, raak een tikje, raak Textveld. De icon name. Contact. Hier, dan, daaronder hoor je wat je er allemaal onder kan stoppen. Je kan een contactpersoon eronder zetten. Je kan een mailadres eronder -mail. zetten. Plop. Je kunt er een muziekje onder zetten. Je kunt er een URL onder zetten, oftewel een website. Een link naar een website. Je kunt er audio onder zetten. Je kunt er een foto onder zetten. Skype. Een file, oftewel een uh, documentje. Settings, Twitter. Knop. Je kunt de Twitter onder zetten knop. en je kunt de brightness aanpassen. Dat kun je ook onder een, uh, onder een icoon zetten. Um, ik heb audio even geprobeerd. Ik krijg het niet voor elkaar, ik weet niet waarom niet. Um, ik pak even contact. contact Alle contacten. Open, nou, net als daarnet kom ik dus in mijn contacten, al mijn contacten terecht... En als ik daar eentje kies, MacBart, Mark ik dubbeltik erop. Zittingsbw, knop. Dan uh, kan ik door de pagina heen lopen totdat ik hoor. ...Createn, oftewel Create-knop, die zit uh, onderin in het midden. Ik dubbeltik erop. En net als bij die andere. Word ik weer doorgestuurd naar een internetwebsite. Ik ga daar weer voor. Hulpaps. Hulp Vroeg Voeg toe aan beginscherm. Voeg toe aan beginscherm. Ik dubbeltik erop. Beweegbaar. Ik kan het tekstveld weer aanpassen. Ik kies voor voeg toe en ik dubbeltik. Thuisknop. Movie 360. Nieuw. Wat met. Als ik nu uh, op het beginscherm ga tikken op het icoontje wat ik heb aangemaakt. Dubbeltik. Dan kom ik eigenlijk in de info van deze contactpersoon. En dan kan ik dus weer, als ik een mail wil, dan kan ik net zoals vanuit de contacten, kan ik daar direct een mailtje sturen. Hier wil ik het even bij laten. Ik ga de microfoon loslaten. Uh, Alwin, heb je gekeken of je nog iets anders hebt kunnen vinden? Want blijkbaar zijn er geen vragen over wat ik net heb uitgelegd. Nou, ik had een leuke... Uh, uh, Wiki Lyrics of Lyrics Wiki, dat ik de gauwigheid vergeten. Lyrics Wiki. En daar kun je een, een zanger of een artiest invoeren en een naam van een liedje. En dan vind je er een tekst bij. Nou, dat deed hij vorige week nog. Maar ik heb nu geen zoekknop meer. Ik heb nu onder alleen maar een, een, een tap zoeken en een tap uh, over, en ik kan keurig dus inderdaad uh, de artiest invullen. Maar dan krijg je alleen maar annuleren en wist tekst. Dan moet nog eens even voor me zitten hoe dat dan toch kan. Het was verder een heel leuk ding, ik kreeg je morgen tekst op het scherm. maar ja, helaas, helaas. Misschien een... Zit die knop niet gewoon ergens rechts onder Alwin in je toetsenbord? Dat wil wel eens gebeuren, hè? Ja, maar daar is ze niet. Maar als iemand er nog een keertje van downloaden wil kijken, het was echt een leuk ding. En verder hadden we nog music memory. En dan krijg je, dat is ook heel eenvoudig. leuk, leuk, leuk als je niks doen hebt, een vakje met uh, naast elkaar een rijtje van uh, geluidjes. En dan moet je, net als een memory spelen, het ene geluidje met het andere uh, rijtje zoeken. Maar daar was ik net mee bezig, moet ook weer moest. Ik wil het wel een keer doen, maar nu niet. En hebben jullie kinderen al een keer behandeld? Want daar moet je wel een keer voor gaan zitten. Dat wil ik wel een keer doen, maar daar moet ik wat meer tijd voor hebben. Want ja, Kindle hebben we wel eens naar gekeken volgens mij. Um, uh, dat memory spelletje lijkt me leuk. Dus als je daar even naar wil kijken, die lyrics klinkt ook wel goed. Dus dat betekent dat ik, uh, als ik een artiest invul, dan kan ik uh, de liedjes meezingen. Dat moet ik zoiets erbij bedenken. Nou, als je wil zingen, mag je zingen. Je mag het ook voor buiten leren. En anders, uh, uh, je mag het ook voor, de, uh, uh, voor feestjes gebruiken. Oké, okay, zijn er nog mensen die uh, wat uh, appjes willen bespreken of een leuk appje hebben gevonden? Uh, ik weet niet of ik ze verstaan ben, maar uh, bijvoorbeeld Lounge Center Pro. Dat is ook een hele handige app. Kun je alles op uh, je vanuit je homescreen kun je dat uh, bedienen. Uh, klinkt goed. Kun jij er wat over uitleggen? Of heb je even tijd nodig om dat uit te kunnen leggen? Uh, het gaat uh, eigenlijk met uh, uh, verkorte URL's die je in de app kan invoeren. Uh, daarmee kun je echt werkelijk van allerlei websites uh, in die app zetten. Uh, je kan daarmee je camera bedienen, je kan je contacten bedienen. Uh, je kan uh, je, uh, snel, snel, uh, snel bellen en zo, uh, allemaal vanuit die ene app. Het zijn dus ook uh, dingen die uh, voor, uh, voor blinden en zegtzienden uh, wel handig zijn om te, te gebruiken. Niet, uh, dus niet alleen uh, een camera of zo, maar uh, ook... Uh, andere handige dingen, handige websites en zo, die je er dus voor kort in kan invoeren en dan kun je er van daaruit overal naartoe. Bedoel je dat je directe toegang hebt door, naar instellingen of directe toegang naar bepaalde apps? Dan uh, uh, directe toegang uh, naar, naar bepaalde apps, naar bepaalde instellingen, ook in de iPhone uh, uh, bellen, uh, uh, ja, berichten sturen... Enzovoort. En kun je eens even spellen hoe dat heet? Want dan vul ik hem eventjes hierin om te kijken of ik hem zo snel kan opstarten. Lunch Center Pro. L-A-U-N-C-H. En dan Center. Dus Cornelis Eduard, Nico, Theodor Eduard, Richard. Pro. En een pro dus. Oké, okay, um, ik heb hem eventjes alleen maar gekeken zoals ik hem nu zie. Uh, hij kost 3,59. Um, en hij ziet er heel goed uit. Uh, heb je zin of tijd om dat een keer te bespreken in het uh, vragenuur? Ik uh, wil dat uh, best doen. Maar ik heb een probleem nu. Want ik kan nu alleen maar uh, op mijn iPhone uh, in het vragenuur inloggen. En ik moet even... Uitzoeken hoe ik er weer via mijn Mac in kan. Want uh, blijkbaar gaan er dingen fout. Ik kan ook niet uh, multitasken op mijn iPhone, heb ik gezien. Uh, als ik uh, met het vragenuur bezig ben. Uh. Dus wil je proberen om in de Mac te gaan inloggen? Of zeg je nou, ik doe het liever een andere keer, dan kan je je beter voorbereiden? Uh, even buiten de podcast... Uh, uh, het uitproberen dat ik weer opnieuw in kan loggen. En dan zal ik het een andere keer voorbereiden. Goed? Oké, okay, hartstikke bedankt. Um, nou, dan even kijken. Het is tien voor kwart voor. Zijn er nog anderen die een appje hebben? Anders gooi ik weer een waardeloze app erin. Uh, ben hier nog even. Uh, Evernote, ik weet niet of het net door was gekomen. Want ik heb het net ook al geprobeerd om dat te zeggen. Maar Evernote is ook een hele uh, leuke app die heel veel mogelijkheden heeft, ook voor blinden en slechtzienden. En uh, hij is multiplatform. Ja, Evernote is best een, uh, een flinke kluif, zeg maar, om uit te leggen. Dus uh, even kijken hoor, uh, want Marjolein zie ik, maar ik weet natuurlijk niet hoe je verder heet. Uh, even kijken hoor. Kun je... Een mailtje naar IJ sturen en even om te weten wie je bent, dan uh, kunnen we misschien wat afspreken. Um... Ik uh, ben de Marjolein uit, van... uh, uit de mail van vanmiddag. Ik hoorde alleen maar Marjolein uit de mail van vanmiddag. Ik ben Marjolein uit de mail van vanmiddag en uh, van begin deze week. Oké, okay, dan komt het vast goed. Um, neem in ieder geval eventjes contact op. Uh, even kijken, uh, zijn er nog anderen? Ik heb hem uh, uitgevonden hoe je ook weer moest, die Music memory. Oké, okay, brand los. O oh, jee. Um, ik zit op de Apple, ik weet natuurlijk niet hoe ik hem moet vastzetten. Ik had er ingedrukt. Even kijken. Je start, hey, Music memory En je start op New Game. Zo. Kun je kiezen uit een andere taal zetten. taal zetten. U.S. Engels. Uh, de Easy, die zit zo, die, die zo ver op de kader, kan ik geen taal vastlopen. die kan ik gewoon weer terugvinden. Dus ik kies medium. Uh, dan krijg je een scherm met een aantal vakjes. Dat is bij een, een rijtje met vakjes. En hoe moeilijker het niveau, hoe meer vakjes je op het scherm krijgt. En uh, ik zet je voice-over uit. Voice-over, uit. Uit, juist. En dan tik je ergens op het scherm. Nou, dan tik je ergens anders op het scherm. Dit was het Le uh, rechtsonder. Dan ga ik naar linksonder. Dat was het dus niet. Daar rijd je links naar boven. Toch een ander ding. Uh, daarnaast. Die kaartje had ik die al gehad. Ik het niet, hè? Oh, de harp. Sorry, harp. Ik zoek de harp. Tik, tik. Een beetje naar boven. Nee, naar het midden. Ja. Heb ik in het midden, ga een beetje eronder in het midden. Ja, hoera, ja, hoera, ik heb hem gevonden. Dan krijg je onder te zien uh, wat je score is. Als je voice-over uh, weer aan doet, dan kun je dat lezen. Nou, op zoek naar de volgende. Die zat, dit was links, rechts, onder. Ik geloof dat ik hem ook nog ergens daar had. Ja! <lacht> Vandaag ben ik extra goed. <lacht> nou, uh, als je alles hebt gedaan, dan zet je Voiceover over weer aan... Oh, ja. yes. En dan kun je hem nog posten naar Facebook als je dat leuk vindt. En je kunt de scores zien en je kunt dus uh, opklimmen in moeilijkheidsgraad. En het is echt, uh, als je mee bezig bent, is verslavend. Dankjewel Alwien. Ja, ik uh, ben ook nooit zo van de spelletjes, maar van, van die verslavende spelletjes, uh, dat is wel uh, altijd wat uh, anders. Um, uh, staat, het, staat het iets in een uh, roostervorm ofzo? Ja. Ik heb gezien dat je, nou ja, je probeert in ieder geval te antwoorden. Uh, dat komt wel goed. Ik denk, om jullie maar te behoeden van al mijn rare apjes die ik heb gevonden. Is het misschien handig om maar eens even te vragen of er uh, nog tips zijn. Nou, jullie zijn al druk bezig met allerlei tips. Maar uh, zijn er nog tips op ander gebied of wat dan ook, dan hoor ik het graag. Een goede andere tip. Uh, eentje voor uh, Mac gebruikers. Uh, helaas alleen voor Mac-gebruikers. Uh, en dat is het uh, programma DevonThink Pro Office. Ja, en wat, wat doet Devon. Uh, Devon. Nou ja, ik, ik, ik kom niet helemaal uit. Uh, maar uh, dit is voornamelijk voor de iPhone, iPad-vragenuur. Uh, maar ik ben wel nieuwsgierig naar het Mac-appje. Uh, dus uh, als je het nog een keertje. Als je wil uitleggen waar het voor is, dan hoor ik dat graag. Uh, uh, een app. Nou. Het is een, een app voor de Mac dus. Een, een, hij heet uh, Dev Think Pro Office. Je hebt uh, ook nog uh, wat uh, minder, uh, uh, ge, ja, minder uitgebreide versies daarvan. Uh, die hebben andere namen. Uh, maar daar kun je uh, mee zoeken. Je kan uh, daar ook, met, uh, uh, je kan ook uh, uh, dingen in ordenen. Uh, een soort data manager, uh, management app is het eigenlijk. Een productiviteitsapp voor de Mac. Uh, hij is toegankelijk voor blinden en slechtzienden. En je kan dus heel makkelijk uh, al je documenten inscannen. En met een uh, optical scan kun je door het. Uh, ...programma heen... Uh, ...gaan... ...in je pdf'en... ...in je ingescande documenten... ...en je kan dus... Uh, ...met uh, heel weinig moeite... ...kun je dus... Uh, ...alles terugvinden. Je hebt... Uh, uh, ...er hangt ook een een, een, een... ...een... ...search agent aan... ...je kan uh, uh, ook op het... ...op het web... Uh, ...meezoeken... ...dus... Uh, dus, um... Oké okay, Marjolein, ik uh, ga in ieder geval contact met je opnemen. Dan uh, kan je me misschien, me misschien meer over vertellen. Maar uh, dat klinkt een beetje als een, de Evernote, zeg maar. Uh, die daar ook uh, wat mee kan. Maar dan in Appaland. zijn er nog meer tips. Misschien wil ik me nog wel eventjes wagen aan een appje dan. Oh, en ik heb ook nog wel een vraag. Misschien kan ik die beter even stellen. Uh, ik was op zoek naar een goede app voor... Uh, zeg maar dat ik tekstdocumenten, woorddocumenten uh, invoer en dat ze daar een mooie mp3 van maken. Uh, weet iemand daar een goede app voor? Ik heb het een beetje over de balabolka zeg maar, maar dan in app vorm. Oké, okay, nou dan... Uh hou ik het hier maar eventjes bij. Sorry voor het uh, rommelige gedoe, maar dat is nu eventjes uh, vandaag eventjes zo. Het is totaal onvoorbereid, uh, mijn excuses daarvoor. Ik dank jullie wel heel hartelijk voor iedereen die mij heeft geholpen... en hier ook uh, een praatje heeft gehouden. En eigenlijk ook voor alle andere keren is het zo... als je iets over een app wil vertellen, uh, dan horen wij dat graag. Uh, het is natuurlijk voor en door, dus uh, uh, blijf zo bezig. Ik zie jullie graag de volgende keer en ik dank jullie hartelijk...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 Moo. Mm.